van 7 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De vergadering van de Eurogroep in Brussel over de Griekse schuldencrisis is vanmiddag zonder resultaat afgesloten. De Griekse regering heeft geen overeenstemming kunnen bereiken met de geldschieters, het Internationaal Monetair Fonds, de Europese Centrale Bank en de eurolanden. Ze vinden dat de plannen van Griekenland voor belastingverhoging en verschobering van het pensioen niet ver genoeg gaan. Uiterlijk 30 juni moet er een akkoord zijn, anders is Griekenland bankroet. Zwitserland gaat de Bosniër Nazar Oric uitleveren aan Bosnië-Herzegovina. Oric was in de jaren negentig de militaire leider van de moslims in Srebrenica. De uitlevering aan Bosnië is verrassend... omdat hij twee weken geleden werd gearresteerd op verzoek van Servië. Zowel Bosnië als Servië had om zijn uitlevering gevraagd. Beide landen willen hem vervolgen voor de moord op negen Servische burgers. Een uitspraak van ProRail topman Eringa over zelfmoord op het spoor heeft geleid tot een stroom boze reacties. Gisteren zei Eringa tijdens de dag van de rail: Als ik na een zelfmoord een smsje krijg, denk ik, verdorie, waarom niet een minder druk tijdstip uitgekozen? Veel mensen zijn woedend over de uitspraak, onder wie veel spoorwegmedewerkers. Ze wijzen op de impact van een zelfmoord op het treinpersoneel. Eringa zegt dat hij niemand heeft willen kwetsen.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 Morgenochtend in het noorden mogelijk wat regen. Het wordt 23 tot 28 graden. S'avonds overal kans op een bui. Dit was het NOM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op deze wegen in de Randstad heb je nog de meeste vertraging. De A1 naar Amsterdam. Tussen Naarden en Muiden. Zes kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij, maar desondanks nog veel vertraging. A13. Daarna Rotterdam bij Berko en Rode Reis. Vier door Bergingswerk na een ongeluk. De rechterreis ook is dicht.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 Je ne tiens pas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 In de koud, oh, rust te ademen, oh, lijkt op het regent als altijd, maar het regent en het regent, zone Een week geleden in een park in Amsterdam had hij zijn leven overzien en sloeg zeer lang. Hij was een Van al zijn jongens stromen, was alleen het oud worden gehaald.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 ZFM, Zfm. Maak je naambaar, want de zon schijnt. Dus pak je radio, ren naar Trans en zet hem op 106.9. 106.9. 24 uur per dag hete zonneschijn.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 Zo verlegen lachen kan niet geloven dat het echt was Zij de mijne zijn Ze leken mix van Dalt, Cecilia en Anouk oh, oh Er gebeurde iets met mij Toen zij Zij Je suis Nederlander Oh Je parlais Au type Francais En ik zei En dan nog een andere dame naar de scène. En dan een samen opleidturen. Oh oh oh oh oh Met een hoofdletter Z van Zon Zee Zandvoort en Zommerits. soms het spunt, je ziet, nu, hallo, jullie bier meenemen, ik ben heel, heel blij. Hallo, hallo, ik You don't know the past, you don't know